Dit is Jeroen gemaakt met het tnw Bieden de gebieden van Irak zijn de stembureaus geopend voor een referendum. De Iraakse Koerden kunnen zich daarin uitspreken voor of tegen een zelfstandig Koerdistan. Voor de Iraakse regering is een onafhankelijk Koerdistan in het noorden van Irak onbespreekbaar. De Koerden hebben de afgelopen jaren veel ruimte gekregen om een autonoom Koerdisch gebied te besturen. Maar zich helemaal afscheiden, inclusief de olierijke stad Kirkuk, dat gaat Bagdad een stap te ver.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 Mensen die in het voorjaar naar het dure 0909-nummer van vlogger Snapking hebben gebeld, krijgen hun geld terug. Ze hoeven daar niets voor te doen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. De toezichthouder dwingt telefoonmaatschappijen om de schade terug te betalen. In totaal gaat het om bijna 6500 bellers, vooral kinderen, die lang in de wacht werden gezet en in totaal ruim 13.000 euro kwijt waren.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 Het weer lokaal kan nog dichte mist voorkomen. Die lost de komende uren op. Later we vandaag vooral in het zuiden zon. In het noordoosten kan een enkele bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden en staat weinig wind. Morgen iets meer zon bij 19 graden. Woensdag ook geregeld zon en nog een graadje warmer. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de rand staat nu veel vertraging op de A4 van Rotterdam naar Den Haag... door een ongeluk met een vrachtwagen bij Rijswijk. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. De vertraging is een uur. Je kan beter omrijden via de A13. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 U bent uiteraard van harte welkom om naar te komen kijken. De entree is gratis. Het is een laagdrempelige raceklasse... die tegen relatief weinig kosten toch kan worden geraced. Vandaag en morgen op het circuit Zandvoort. En de Stads- en Dorpsomroepersconcours... wat ook weer volle gang is nadat de ontknoping... want rond half vijf zal bekend worden gemaakt... wie de, dat concours heeft gewonnen. Verder, er wordt er gefietst en dan hebben we het over Bergen. Want dan de, de, bergen, de plaats Bergen...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 Beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan behalve als we leren. Dan breekt akker de passie los. Dan blijft geen mens meer binnen. Het land vers van de tuteling. Eén uniform is heilig. Een zoon die nu zijn vader piet. Een fiets staat nergens veilig. 15 miljoen mensen. Dat hele kleine stukje aarde Die schrijf je niet de wetten voor Die laat je in een...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 Met man zie ballen in de muur en niemand die droog brood eet. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in een waarde. 15 miljoen mensen op een hele kleine stukje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 Wij vliegen jongens, denk ik maar zo. Je de single van uh, Fluitsma en Fontijn. Leuk om weer eens terug te horen. 15 miljoen mensen. Ja, het zonnetje schijnt lekker hier in Salvoort. Stads- en dorpsomroeperscancourt. Uh, in het centrum uh, van Salvoort op het uh, Raadhuisplein. Ik zou zeggen: zegt het voort, zegt het voort. En dan nu nieuws uh, over de uh, Stichting.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 Van Curtis Tigers en I Want The Wine. Kijk, ja, in het vorige uur hebben we hem al gedraaid: Tom Jones met de seksbam. Maar deze wil ik eigenlijk ook even draaien: van uh, Tom Jones. Hier is Delilah. Althans? Ja, daar komt hij aan. Her blind. She was my woman As she deceived me I watched it when I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 En ook bij je eigen radio ZFM hoor je 24 uur per dag muziek. 106.9 in de Eter in Zalvertenen in de regio. Kabel 104.5 FM op CFM TV. Kanaal 40 digitaal via SIGO. Uiteraard via onder meer wwwzfm lifenl www En op onze eigen ZFM Zalvoort app.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 Jij, doe jij de evenementenagenda of doe ik de evenementenagenda? Nee, agenda? dan ja? moet je daar uh, ja, ja. dat, dat bericht gaan doen. Dat he, he. is natuurlijk leuk. Die markt tijdens, uh, gelijktijdig, vanaf half <lacht> elf morgenochtend... hebben we natuurlijk ook het Shanti en festival. Ja, ja. daar is hij. Op vijf locaties en uh, vier in het centrum en één op het strand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 verhaal zet u een belied en het licht besloten in je lach. Il rentre chez lui, la haut dans le bouillard. Het begin van duizend en één nacht, in één nacht. En wat maakt het? Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. Dit heeft le jour de chance. Hier op het verhaal, chakar chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. Wat een mooi dans le verhaal hein mooi verhaal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 Uh, vier soorten haringen. En de klanten die gaan mee beslissen welke partij haring wij in de winter gaan verkopen. Dat is het idee van onze haringgroeperij. Ja, en dan denk je, ja, nou ja, we komen allemaal simpelweg een stukje haring proeven. Ja, maar zo is het natuurlijk niet. Want dat kun je wel aan Patrick en zijn vrouw Mandy overlaten. Dat wordt natuurlijk gewoon een, een feest. Een feest. Ach, er is... Ja, Mike, Mike Danen erbij vandaag. Onze eigenste Zandvoortse Mike Danen. U kent hem wel van grote hits als Zomerzon en... Uh,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 Uh, alleen mensen die betalen hem vooraf, betalen ze die kaart. Zodoende dus ja. kunnen we dan... Uh, uh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 En dat is heel belangrijk als je ja. zulke lange dagen ja. maakt. Dan is ieder uur er één. Ja. Ik, ik feliciteer je ja, daarmee. Fijn dat het allemaal gelukt is. Ja. En ik wens je nog heel veel plezier. Tot hoe laat gaan jullie door? Zeven uur. Zeven uur. Dus je hebt nog een paar uurtjes te gaan. Ja, Wij blijft nog even doorzingen. Blijf. Mensen blijven nog even doorhappen. En we hopen op een goede uitslag van de juiste keuze oh, van de ja. Haringen. Goed, goed. Ontzettend bedankt Patrick. Dag. Veel dankjewel. plezier dankjewel. nog. Dank je wel. Doeg, dag, Patrick.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 you with an annoying smile when i saw that girl upon your arm and you she run your heart with a fatal charm i said soul boy let's hit the town the hey boy and what's with the frown but in return all you could say was hi george meet my fiancee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 the